Door Megens met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten hun reis uit te stellen vanwege de gladheid. Er moet tot het einde van de ochtend nog rekening gehouden worden met gevaarlijke rijomstandigheden. Vanuit het hele land komen meldingen van aanrijdingen en slippartijen. In de noordelijke helft gold de afgelopen uren code oranje vanwege ijzel. Nu geldt dat nog voor Utrecht en Gelderland. In de rest van het land geldt code geel, omdat het overal glad kan zijn. In Noord-Brabant en Limburg komt bovendien dichte mist voor. In Spanje wordt het leger ingezet om ingesneeuwde mensen te helpen. Vooral rond Madrid zijn veel automobilisten gestrand. Een aantal snelwegen is onbegaanbaar en de luchthaven Barajas is gesloten. Bussen en vuilniswagens rijden niet meer en iedereen is opgeroepen om thuis te blijven. De sneeuw en kou hebben vrijwel het hele land getroffen. Het winterweer is voor Spanje nog niet afgelopen. Weerkundigen voorzien voor de komende week nog meer sneeuw en een temperatuur van rond min 10%.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 Kinderen met een snotneus mogen op school niet geweigerd worden bij de noodopvang... dat zegt het ministerie van Onderwijs... in reactie op een besluit van een scholengroep in Breda. Vanwege de Britse coronavariant zijn kinderen met verkoudheidsklachten daar niet meer welkom. Het ministerie zegt dat kinderen met een snotneus volgens de RIVM-richtlijnen... alleen thuis moeten blijven als ze ook andere coronaklachten hebben. Het weer door ijzel en lichte vorst kan het vanochtend in het hele land glad zijn. In het zuiden is er ook kans op mist... Vanmiddag, halve toe zon en vrijwel overal droog, wordt het 1 tot 5 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Ten noorden van de Grote Rivier, met de uitzondering van de provincie Groningen, is het door IJssel verraderlijk glad. Daar 6 Lelystad richting Muiden, tussen Lelystad en Knoop het Almere. Door een gladde weg is de weg dicht. En verkeer van de, uh, voor de richting Amsterdam kan bij Emmeloord omrijden via Zolle-Amersvoort.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 Goedemorgen, Zandwoord is weer in de lucht... en we hebben weer een vol programma voor u met interessante onderwerpen. Allereerst wil ik natuurlijk even aandacht geven aan de techniek... die wordt verzorgd vandaag door Pim Groof. De muziek die is verzorgd en geselecteerd door Kordraaier. De redactie was zoals altijd in handen van Gert van Kuik... en de presentatie is door Roy Dongen. We hebben een heel mooi programma, zoals ik al zei. We gaan eerst praten met Leotien Trijber van de Zandstroom... over de verkiezing van de persoon van het jaar 2020... We gaan praten met Ernst over de en een evaluatie doen over de reddingsbrigade en de nieuwjaarszwemmers. Al waren het natuurlijk een heel stuk minder. En terug van weg geweest is Jan Belen uh, van het CDA en die komt uh, vertellen hoe het nu met hem gaat. En in de tweede uur gaan we praten over het jeugdbeleid uh, en jongerenwerk in Zandvoort met Marieke Lovense van Pluspunt. Komt uh, KML Gebali ons vertellen hoe we het beste het geld kunnen uitgeven uh, voor het coronafonds namens GroenLinks. En André Donker gaat een evaluatie doen over de afgelopen winterbreid. En natuurlijk vooruitkijken, dat doen we allemaal graag in deze tijd... naar de Pride 2021, -2021. En als het goed is, heb ik nu de telefoon... Uh, Leontien Treiber van de Zandstroom. Ja, goedemorgen Roy. Goedemorgen Leontien. Wat, wat leuk om even het hele programma te horen. Ja, als je er gezellig blijft luisteren... Dan, uh, dan kun je het ook al helemaal ja. horen. Ja, ja. In de eerste plaats wil ik jou natuurlijk uh, uh, te feliciteren met een eervolle tweede plek. Ja, fantastisch. En, prachtig. Ja. En ook de Zandstroom daarmee feliciteren met ja, een eervolle tweede ja. plek. Ja, zeker. Dankjewel. Dat is het dus spannend geweest. Ja, <coughs> zeker, tuurlijk. Het is, het is, uh, kijk, wij zijn super blij met die tweede plek. we hebben er volgens mij alles aan gedaan. En we hebben een prachtig platform gekregen. Hele mooie publiciteit gehad. En ja, uiteindelijk gaat het toch steeds maar weer erover om het verhaal over het voetlicht te brengen. Uh, dat we er allemaal bij uh, horen, daarbij mogen horen, zo lang mogelijk als dat gaat. Ook als je gaat haperen, dus het bestaan, ja, het is een veel groter verhaal dan, ja, wie, wie wordt de winnaar. Dus, uh, nou, ik, vind, ik ben heel blij mee dat we dat uh, nu zo mooi in de krant gehad hebben. Dus, uh, dat klinkt hier een tevreden mens. Maar we gaan wel door natuurlijk, we gaan niet stoppen. Nee, natuurlijk niet. Uh, nee. Zijn er wel mooie voornemens voor 2021? Nou ja, volgens mij zijn we alleen maar met mooie dingen bezig. Als ik zie hoe we aan het roeptoeteren zijn en hoe we ongelooflijk uh, veel energie stoppen. En dat ben ik natuurlijk niet alleen. Er doen nog veel meer mensen om maar te zorgen dat mensen met dementie... Uh, gewoon nog kwaliteit van leven hebben. Dat ze nog van betekenis kunnen zijn. Dus dat is een voortdurend proces... Het is niet een voornemen van, god is nu 2021, wat zullen we nu eens doen? Nee, daar, daar, uh, we geloven daarin dat, dat mensen met dementie nog van enorme waarde kunnen zijn. Ja. Dus dan heb je het over inclusiviteit. Ja, dan horen ze er helemaal bij. En dat het superbelangrijk is om familieleden ook te leren van, ja, hoe kan je er nou mee omgaan? Want op het moment dat je die diagnose, je krijgt dat papiertje, dan word je eigenlijk het bos ingestuurd. Want ja, wie vertelt je nou hoe je nou verder moet leven? Ja. En niet of jij dat ooit gehoord, gelezen hebt, maar daar gaat het doorgaans niet over. Nee, ik, ik merk eigenlijk, dat is in, in, in, in, in mijn eigen omgeving, dat als er uh, iets is als dementie, Parkinson-achtige dingen... dat mensen dan gewoon uh, de, de anderen gaan behandelen vaak als kinderen en alles ja. Uh, ja. Uh, gaan besluiten. Ja. En mensen daardoor ja. hun waardigheid verliezen. Ja, daar heb helemaal gelijk in. Dat ja. is precies wat er gebeurt. En de ziekte is natuurlijk al ernstig genoeg. Moet je voorstellen dat jij het krijgt of dat ik het krijg en je gaat, wordt dan als een kind behandeld of mensen gaan je voortdurend corrigeren of ze laten je steeds examen doen en daar zak je dan in een keer voor. Dus die problematiek die wordt alleen maar groter. En ik las laatst een onderzoek dat één op de drie mensen met dementie komt regelmatig op de spoedeisende hulp terecht. Dat zou eigenlijk niet hoeven als mensen tijdige ondersteuning hebben. Um. Ja, maar dat zou voor andere mensen weer zijn. Dus dan zie je wel dat we voor ze moeten zorgen, want ze komen op de spoedhuis in de hulp terecht. Ja, ja, ja. maar ze hebben er, is wel, er is wel tijdige ondersteuning nodig. En dat is ook waarom wij zo'n roep toeteren. Want we zien gewoon in de dagelijkse praktijk dat mensen daar, dat snap ik ook heel goed... Hè, vanuit schaamte en schuldgevoel uh, veel te lang mee wachten. Ja. Of niet goed weten hoe ze een haperende partner bijvoorbeeld naar zo'n club krijgen. En dat is... In feite is het, ja het is wel ingewikkeld, maar met een paar trucjes, met een paar vaardigheden, nou daar proberen we dan familie ook in te begeleiden, is dat goed te doen. En dat één van die dingen is bijvoorbeeld, dat je dat gewoon niet moet uitleggen. Want dat uitleggebied, ja dat is kapot. Ja. Dus op het moment dat je dat toch gaat uitleggen, nou ja goed, dan komen mensen in het verzet, dan willen ze niet. En, um, dus er, ja, er is nog wel ontvindselen over te zeggen. En ik, en ik dacht vanochtend ook, weet je, ik sla haar Hardams dag wat over. Ik wist het natuurlijk ook al gisteren gehoord. En uh, ja, dan lees ik, Leontien Treiber zet zich in voor dementerende. Ja, dan denk ik, jongens, kom op, weet je wel. Het zijn mensen, het zijn mensen met dementie, mensen met een haper en brein. Het zijn mensen zoals jij en ik. En op het moment dat wij als samenleving blijven spreken van dementerende, ja, dan hebben we het gewoon niet goed begrepen. Ik, ik snap wat je snap, bedoelt. Maar, snap je wat ik bedoel, Ja, ja. maar ja, kijk, zolang je ervoor in moet zetten uh, voor inclusiviteit, dan betekent het dus dat je nog het labeltje moet, uh, uh, genoegen moet nemen. Sorry, dat je het? Dat je nog met het labeltje genoegen moet nemen, helaas. Zolang je ja. moet streven naar uh, inclusiviteit. Op het moment dat je helemaal inclusief bent, dan hoef je dat labeltje er niet meer voor te zetten. Ja, het oh, ik dacht je zo een lepeltje. Ik zei nee, het, het labeltje. Ja, nee, dat ja. labeltje. Ja, nee, dat is mooi gezegd. Nee, zeker. Dat, dat is op een gegeven moment dan, dan, dan zijn we zo inclusief. Dan, dan hoeven we het label niet meer te plakken. Dat is natuurlijk uiteindelijk het ultieme doel. Dan, dan mag je er gewoon zijn. En als je dan gaat haperen, dan zijn er in het hele land clubs. Hè, dat zegt dat ministerie ook. Van in 2030 uh, dan, uh, moeten er overal ontmoetingscentra of wat anders zijn. Hè, voor mensen met dementie. En dat je gewoon vanuit je huis... Loop je naar een club? En dat is dan in feite net zo normaal als naar school gaan. Ik ga heel snel, hè? het is heel utopisch, dit, maar dat snap je. Mm -hmm. <laughs> is het net zo normaal als naar je werk gaan of gaan studeren? Of dan ontmoet je oudere mensen die ook vergeetachtig zijn, maar daar gaan we het gewoon verder niet over hebben. Dan gaan we gewoon door met ons leven. Ja, ik denk dat dat heel erg mooi zou zijn. En bovendien, je mag dromen, hè? Het is de ja, eerste gelukkig, baan van wel, ja. Maar We ja. rustig naar de toekomst kijken. En verder dan ja. in 2021 natuurlijk. Ja, zeker. Nou, dat ja. bedoel ik. Dus met, het, is, het is zoveel breder. En het is zo mooi zeg maar, om dat bijvoorbeeld bij Zandstram met zo'n community te doen. Gewoon ook met elkaar te denken van... God, hoe doe je dat nou? En hoe ga je nou met elkaar om? En wat is wel fijn en wat is niet fijn? Mensen met een haperend brein kunnen het zo ontzettend goed zelf aangeven ook. Ja, kunnen ze dat ook goed zelf aangeven. Ja, waanzinnig. Ja, als je maar als je maar als als je maar de goede toon hebt, de juiste snaren weet te raken en dat is de sport. Dat is dat is wat wij wat ik als soort opgave als opdracht zie van hoe kun je nou de juiste vragen stellen? Hoe kun je nou nee, die vragen stellen? Hoe kun je nou de juiste snaren raken? En dat is vooral om op een hele invoelende manier met mensen om te gaan en ze niet rationeel te benaderen. Op het moment dat we ze rationeel gaan benaderen, ja, dat is een ingewikkeld verhaal. En dat is ook logisch, want dat deel van het brein is weggeschompeld. Maar op het moment dat je zegt van, hé, hey Peter, vertel even, jij was toch kok, hoe was dat? Ja, dan gaat Peter praten. Ja, natuurlijk. Ja. En, en, en, en oké, okay, ik vind het fijn met de club. Ja, Wat vind je dan fijn? Ja, dan, dan, dan ja, nou, ik zeg altijd, dan vliegen de parels door de lucht. Ik bedoel, dan hebben mensen zoveel innerlijke wijsheid. Maar ja, ja het gaat echt om het vinden, om een soort schatkist die je moet zoeken. Ja. Het is niet, wij zeggen het is niet moeilijk hè? het is geen hogere wiskunde. Alleen we voelen en we ervaren dagelijks dat het dus heel ingewikkeld is. En dat mensen dan vooral uh, ja, boos worden, want mevrouw wil niet, meneer wil niet. Nee, mevrouw meneer, meneer heeft een haten van brein. Dat is iets anders, dan niet willen. Dus dan, ja, wij, ja. Moeten, wij moeten iets leren als omgeving. Maar uh, je, het klinkt wel als een hele wijze les natuurlijk. Maar doen ja. jullie ook, uh, uh, behalve voor de mensen die... Uh, die hebben ook een coaching voor uh, familieleden, mensen die ermee omgaan. Dat geef je misschien ja, voor scholen. Zeker, zeker. We, we, we, we geven voortdurend eigenlijk allerlei tips en adviezen. En we waren begonnen voor corona met een prachtige training. Een improvisatietraining. Voor de familieleden, voor vrienden, voor het netwerk. Eigenlijk voor iedereen die betrokken is en die er tegenaan loopt. Van, hé, hey, hoe moet dat nu verder? En ja, daar moesten we mee stoppen vanwege corona. Dus ja, dat zit natuurlijk allemaal in de pijplijn dat we daarmee doorgaan. Ja. Dus dat is het dat is enige gaan we zeker mee doen als corona een beetje is gaan liggen. Als het allemaal wat rustiger wordt. En om even terug te komen op je vraag van 2021. We zijn nu ook begonnen met het aanbieden van meestroomdagen, zoals wij dat noemen voor de familie. Dus stel jouw partner of weet ik het wie, uh, zus, uh, bron, uh, noem maar op. Uh, dan als je daar open voor zou staan, dan zeggen wij van... je bent van harte welkom om gewoon een keer een dagdeel of een dag mee te draaien. Nou, daar wordt gebruik van gemaakt. Een aantal dochters hebben dat al gedaan... En we gaan in 2021 toch al toekomstplannen. Nee? Ja, sowieso al toekomstplan. 2021 gaan we starten met uh, de, de Zandstroom Experience. En uh, dat wil zoveel zeggen, is dat je dan, ja, bij wijze, het is een iets ander woord, hè? een soort studieochtend, Maar ook weer voor iedereen, voor de familie, voor professionals, voor mensen die geïnteresseerd zijn in deze materie. En dan gaan we in goed gesprek bijvoorbeeld met de clubleden. En dan hebben wij een professionele uh, Zandstroom-documentaire laten we zien in ons eigen theatertje. Nou, dan gaan we met elkaar in gesprek? Dan kunnen we vragen beantwoorden? Dus dat gaan we ook doen in 2021. Nou, het klinkt dus een heel veel verschillende dingen. En, en, ja. en geven jullie dan ook bijvoorbeeld uh, algemene voorlichting? Bijvoorbeeld op uh, scholen? Want zodat jongeren, zonder dat ze nou meteen uh, hoeven te denken: ik moet er naartoe, ja. omdat toevallig mijn aar, uh, opa dat is, en zich een beetje schamen misschien. Maar dat ja. je ook gewoon op een school een keer zegt: wat is nou dementie? Het is een heel veel voorkomend ja. iets in deze maatschappij inmiddels. Uh, ja, dus zeker. Dat het is wel grappig van mijn kinderen, die hebben ik heb twee kinderen van 30 en 31, en die hebben ook natuurlijk alle informatie nu gedeeld in hun, net in hun netwerk. Ja. En ja, we willen eigenlijk heel graag ook op scholen uh, voorlichting geven, maar dit is ook een soort boom die nog opgetuigd moet worden. En, en, uh, maar dat is zeker super belangrijk om te gaan doen. Want daar begint het natuurlijk eigenlijk al dat kinderen ook gaan voelen van, oh ja, mijn opa, mijn oma vergeet, maar dus daardoor is het nog steeds een hele leuke opa en oma. Ja is het niet iemand die eng is of... of uh, nee, je moet je met je mee spelen, je moet je met je anders mee omgaan. En dan kan je, dan kan je er nog zo lang kunnen, kunnen mensen plezier hebben van elkaar. Ja, en als je het algemeen uitlegt... dan merk je dat kinderen dan ook misschien uh, niet een schaamtegevoel krijgen... ten opzichte van nee. andere kinderen. Nee. Mijn opa en oma nee. is anders en dat is niet leuk. Ja. En, uh... We hebben gelukkig... We hebben gelukkig uh, maar dat we, ja, Door corona is, is dat natuurlijk ook al bijna... ligt dat nu een jaar stil. We hebben diverse schoolklassen al gehaald bij Zandstroom... Nee. Ja, ik vind het fantastisch. En dan ga ik eerst de klas toespreken, to zo van, Goh, wat ben je nou, wat is dit dan? En uh, nou, dan, alleen, dan komt er alleen al een gesprek over die woorden. Ja, nee, dat zijn mensen die, die weet ik het, een kind, nou, een kind zegt dat niet snel, maar <laughs> mensen die dementeren, ja, dan begin ik meteen, ja, dat is niet zo'n fijn woord, hè. Want je kan weten, nou ja, dan gaat het over geen. Ja, dan komen al die vingers en dan blijken dan ontzettend veel opa's en oma's te zijn die vergeten. En, en ja, en dan, dan en dan bijvoorbeeld in, dat vind ik prachtig, ik heb vroeger met kinderen gewerkt ook, om in gesprek ja. te gaan met kinderen en mensen met een haperend brein. Zo van en dat zijn dan echt wel ja soort filosofische gesprekken. Het gaat over betekenis. Wat is er nou belangrijk in het leven? Wat vind jij dan? Nou ja, hilarisch. Ik ja. Nog allemaal kussentjes ertussen. Met ja. mooie gesprekken ontstaan. Het gaat eigenlijk, uiteindelijk gaat het allemaal over contact. gaat allemaal over liefde. Het gaat allemaal over de bijhoren. Dat mensen fijn met elkaar omgaan. Dat is toch steeds het thema ook. Dat je niet uitgesloten wordt. Dat je dus inclusief bent je niet erbuiten staat, maar dat je gewoon waardevol mens bent, om wie je bent en niet om wat je kunt. Maar ja. Ik lijk wel weer de filosoof, hè? Of, de, de, ja, dan, nee. Ik denk dat het goed is, want ik denk dat voor heel veel mensen, ook onze luisteraars, uh, ja. die misschien zelfs uh, in de doelgroep zitten in, in de zorg dat ze ook misschien wat naar de zandstroom zouden willen, uh, dat ja. het heel goed is als mensen uh, het horen en dat we ook begrip krijgen. Want als je niet geïnformeerd wordt, Zeker. kun je het ook niet begrijpen. Ja, het idee is eigenlijk we, hebben, we hebben er nu bijvoorbeeld een meneer die, meneer... die hapert even onderbiedig gezegd van hier tot Tokio... zoals wij dat dan noemen, hè? die hapert ernstig. Maar hij is pianist... Hij kan ja. fantastisch piano spelen. Dus, dus wij proberen dan zo met die familie dat hij gewoon bij ons piano komt spelen. En we hebben het helemaal niet over dat hij ziek is. We hebben het niet over zijn problemen. Ja. Op een gegeven moment loopt hij achter me aan. Zegt hij, zeg, hoe zit dat nou? Ben ik nou patiënt? Dat denk ik, die hebben we al helemaal niet. Patiënt? <lacht> ben ik nou, ben ik mijn Williger of ben ik nou medewerker? Ze nou weet je nou, weet je, ik zeg, de, iedereen denkt altijd zo in hokjes. Maar wij proberen juist niet in die hokjes te denken. Dus wij vinden het gewoon vooral heel erg fijn, Joop, dat jij er bent dat je gewoon bij de club behoort en dat je fantastisch piano speelt. Nou, voor mij ben je mijn collega, weet je wel, zoiets. Nou, dan loopt hij lachend weg en dan is het goed. Ja. ja als je, ik, ik heb ja. ik, ik, ik het zelf ook gemerkt uh, bij mantelzorger, die is uh, onlangs overleden. Dat is een meneer waar ik voor mantelzorg voor deed. En die had dus ook Parkinson. Die vergat ook heel veel. En dat er zijn ja. waterketeltje opstaat, omdat hij dan altijd lekker heet water had. Maar dat is natuurlijk ja. niet heel prettig, dat iemand die vergeten is, het gas laat aanstaan. En als je dat van zei, werd hij heel boos. Tuurlijk, ja. Tot ik er een keer tegen hem zei... wat dan zo handig is. Ik heb zo'n mooie koopplaat thuis. Uh, ja. En dan hoef je niet meer te draaien. en lucifers te zoeken en dat soort dingen. En dat geldt ook in de kosten. En toen vond hij dat wel een goed idee. En toen wilde hij ja. na een paar maanden dus wel graag een elektrische koopplaat. die ja. hij automatisch afvloeg. Ja. Zodat het niet meer gevaarlijk was. Ja, in feite wat je dan doet... wat wij dan zeggen is dat je zeg maar een soort spelenderwijs daarmee ja. omgaat. Dat op het moment dat je iemand confronteert... En dat is wat we natuurlijk gewoon van nature allemaal doen. Van, ja, dat is gevaarlijk en dat kan niet. En dat ja. is ook al uitgelegd. Ja, dan voelt zo'n persoon zich uh, uh, gewoon totaal niet meer van waarde. Ja. Je ja, wordt in feite word je dan een soort kleuter, weet je wel. Ja, inderdaad. Het is heel erg de toon en, de, en, en ook het besef. Uh, en dat is ontzettend moeilijk. Uh, dat je dus niet dat rationele contact kan maken. Dus je kunt iemand, ja, je kan eigenlijk iemand niet corrigeren. Nee, Nee, daarom ik, toen, ik, toen ik tegen hem zei, van, ja, maar kijk, ik heb zo, ik, bij mij thuis heb ik ook zo'n hele mooie plaats. Van, dat is heel ja. handig. Van, oh ja, maar dat wil ik dan ook wel, want jij hebt dat ja. ook. Dus dan is het gelijkwaardig. Ja. ja, en dan ben je van waar? Ja, precies, ja. dan is het gewoon gelijkwaardig. En dan bied je hem iets moois aan en dan kan hij ja of nee tegen zeggen. Ja, dat, ja. dat is een hele mooie manier. Nou, dat is één van de tools die werken... Ja, nou, dat is fijn om uh, te horen. Ik, uh, als er weer een open avond is of iets dergelijks of zo'n uh, middag, dan uh, komen ja, we keer Ja, we, we, we, we hadden, we deden, uh, God, het lijkt wel uh, oma verteld. Het <laughs> is een interview, je moet vertellen. Dus, voor coronatijd, uh, daar hadden we ook altijd één keer in de maand, waar we ook mee begonnen. We zijn natuurlijk toch heel erg bezig, ook met dat imago en dat beeld in het dorp, in de maatschappij. Nou, en één keer in de maand kon iedereen bij ons dan binnenkomen. Dat noemden we dan zandstroom open. Nou ja, fantastisch. En het eerste deel is dan uh, gewoon gasten, noemen we dat dan? Mensen van buiten. En dat kan iedereen zijn: je buurvrouw tot de bakker tot. nou ja, noem maar op. Um, en dan het tweede deel kwamen de clubleden erbij. Het eerste deel was dan wat ietsje serieuzer, wat meer vragen stellen. En het tweede deel mocht dat ook, maar dan ging dat bijvoorbeeld beantwoorden met waar de clubleden bij waren. Ja, was waanzinnig. En, ja. en dan kan je ook heel goed laten zien van wat er allemaal nog wel kan. Nou, ik vind het heel erg mooi. En ik kom graag post hoog te nemen als. Uh, ja, maar een, als Precies. En we kunnen ook als je, als het interessant vindt, mag je ook altijd in het kader van, want jij bent docent, hè? die zegt, nou ik vind het interessant om een keer op werkbezoek te komen. Je hebt mijn 06 nummer, dus ja. we kunnen gewoon een keer iets afspreken. Dat, dat kan ook met mondkapjes, hoeven we niet te wachten tot corona voorbij is. Dat, dat is helemaal waar. En ik heb zelf testers, dus, dus kan ik ook nog zelf testen. Dat Sorry. gaat goed komen. Ik ga nou je ja, contact ja. opnemen uh, om dat ja. een keer te doen. Heel erg leuk. Oké. Okay. Okay. Eh, een hele fijne dag. Uh, en ik zou zeggen, vieren toch met de, met ja, de mensen zeker. van Zandstroom. Uh, want tweede is een hele mooie plek. En ik denk dat het doel, uh, veel aandacht voor Zandstroom... en alle dingen die daaromheen gebeuren, dat het, uh, dat het in ieder geval gerealiseerd is. Ja, absoluut. absoluut. Oké, okay, okay. dankjewel Roy. Fijne dag en een fijne mooie uitzending. Dankjewel. Jop, dag. Ik houd het Vissen. Wie gaat er mee? Ga er mee. An naar de zee, aan de zee. Dit is de grote dak. het kan niet missen. Wie gaat er mee? Ga ermee. Dan de zee, aan naar de zee! Ja, zeg, je moet maar op, daar gaan we zwemmen. Ze gaan er ja, ze gaan erop. We zijn. Naar elkaar, het is een beetje fris maar ach, de echte soep staat af Duiken, duiken, duiken in de zee, duiken, duiken, hey wie gaat er mee? We duiken één, we duiken twee, we duiken drie keer naar.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 Ja, dat was wel een hele bijzondere. Uh, normaal zijn we echt al vanaf een uur of acht, negen ochtends uh, in taal. En dit jaar uh, ja, konden we het relatief uh, rustig doen. Ja, en uh, ik heb uh, interessant voor zijn krant die altijd uitnodigende uh, artikelen plaatst met foto's om de wet toch maar te overtreden. Uh, want ze kondigde aan dat er geen eenjaarsduik was met een hele enthousiaste foto's van de eenjaarsduik. Uh, zijn er nog veel mensen geweest die dachten van nou, we gaan het lekker toch doen?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 Ja, dat is hetzelfde. We zijn een hele lange tijd geen wind hebben gehad en, en je weet dat er goede wind is voor de kitesurfers en die gaan massaal op zee. En ja, dat zijn wel momenten waarop we weten, uh, de kans is wat groter. Maar in principe tijd van het jaar, het zijn vooral toch de wandelaars hè, die uh, lekker aan het uitwaaien zijn. Ja, en de, de kans dat daar iets mee gebeurt, ja, die is relatief klein. En, en net zo klein als de mensen die in de duinen gaan wandelen in het bos of ergens uh, door, door het bepaald gebied. Ja, dat, dat begrijp ik. Uh, dat is de, maar jullie zijn, blijven altijd op, uh, op de achtergrond uh, beschikbaar en bereikbaar. Ja, wij, wij, wij een, um, uh, hebben een speciale alarmploeg om, ja? met, uh, met 20 uh, lifeguards. En die is in principe 24 uur per dag uh, uh, te alarmeren. Dus dat betekent dat als je uh, 112 belt uh, en er wordt een uitvraag gedaan en men uh, maakt daar de afweging. Hé, hey, daar hebben we eens gegaan bij nodig. Dan wordt op de knop gedrukt... En dan komen die mannen en vrouwen ja, die drukken uit. Maar, maar die mogen dan ook nooit weg? Of is dat een soort shift? Ja, men wisselt elkaar wel af. Hè, ja. Dus er kan maximaal twintig kunnen er, kunnen er komen. In de praktijk heb je bij de meeste inzetten... gaat het om een auto of twee auto's of een auto en een boot. En dan zijn er een stuk of tien mensen nodig die dat doen. En dat, dat gaat eigenlijk altijd goed. En hoeveel mensen uh, zijn er bij de regningsbegade dan? Eh... Nou ja, we maken eigenlijk onderscheid tussen leden en, en wat we dan noemen de actieve leden. En als je ja. kijkt naar de actieve ploeg, hè, dat zijn dus de lifeguards van de instructeurs, ja. uh, ...degene die de, de zorgen dat de veilig dat wordt gedaan. Dat zijn er in totaal zo'n uh, zo 70 à 80 met, met alles eromheen. Dat is behoorlijk. Ja, en dat zijn uh, ervaren lifeguards, maar daar zitten ook uh, jongens en meiden... En, en, uh, ...man en vrouw bij die, die, die ja, en dan aspirant zijn. Die zijn net begonnen met een opleiding... Ja, dat is echt een hele, hele mooie combinatie en een club van, van mensen die dat uh, allemaal vrijwillig met elkaar doet. Nou, dat is ook wel een, een, een, vrijwillig, maar met een hele verantwoordelijkheid er ook bij. Ja, ja. ja. ja die, die, en dat voelt soms alsof die alleen maar groter wordt de afgelopen jaren. We zien toch ook uh, rond het strand uh, de drukte toenemen, uh, ander type strandbezoek langer. En ik zeg wel eens heel flauw, uh, toen ik als klein mannetje begon, uh, dan ging op uh, 1 mei, werden echt letterlijk de houten luiken van het gebouw afgeschroefd. En die werden er uh, nou ergens het eerste weekend of tweede weekend van september weer opgeschroefd. Ja. En dan was het klaar. Ja, nu, we zien een jaar rond watersport. We zien een jaar rond. Eh, toch ook vaak in het voorjaar al hele mooie strandweekenden. Waarin echt uh, nou ja, een beroep op de ineensvergadering wordt gedaan. Dat is dan ook zwaarder eigenlijk voor de vrijwilligers. Ja, en, en gelukkig uh, hebben we er nog steeds uh, redelijk wat. Uh, betekent ook dat we eigenlijk altijd op zoek zijn naar, naar nieuwe instroom. Dus hopelijk ook komend jaar hebben we al een harde geitje van mensen die. Uh, ja, die nieuw uh, uh, aan hun opleidingen gaan beginnen. Maar er is altijd plek voor, uh, voor meer. En als je nou vrediger zou willen worden bij de reddingsbrigade, uh, Wat heb je dan nodig? Behalve uh, dat je een beetje gezond en fit bent denk ik. Ja, in, in basis. Uh, de instroomregel is, is vrij laag. Het betekent ja. dat je moet zwemmen. Je moet zwemdiploma uh, hebben. Nou, A, B, C, D uh, of alleen maar A? Dus in principe ja, A en B is voldoende. Okay. Uh, um, uh, want de overige opleidingen uh, worden intern gegeven.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 Mensen die de ZTB een warm hart toe dragen en zeggen, nou, wij willen elk jaar wel en jullie steunen. En ook uh, nou ja, door ons lidmaatschap laten zien dat we jullie organisatie belangrijk vinden. En uh, uh, uh, uh, uh, daar um, financieel iets, iets tegenover stellen. Maar ook gewoon uh, andere ja, uitdragen bij zijn lid van de regelsbegade. Van de ja, en uh, uh, wat, wat kost een lidmaatschap van de reddingsbrigade voor zeg maar, een huisteraar die zegt, nou, vind ik eigenlijk ook wel goed. wil ik ook wel doen, maar ik, uh, ik heb geen zin om de zee in te gaan.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 ...om te zien wat we gedurende de dag allemaal doen. Ja. Uh, nou, en dus Even terug naar het afgelopen jaar. Uh, zijn er nog dingen die eruit schieten voor als je terugkijkt naar 2020? Ja, ik denk wat, wat voor mij blijft staan voor 2020... ...is natuurlijk, uh, ja, waar we het ook allemaal mee te maken hebben... Uh, de, de, de, ...de belemmeringen die we, die we een groot deel van het jaar hebben gehad. Waarbij wij zagen dat vooral het eerste deel van het jaar... Uh, ja, ...natuurlijk voor ons nagenoeg geen, geen activiteiten waren... Nee. Um, maar toen het eenmaal mocht, uh, ging het, uh, ik zou maar zeggen, drie dubbel dwars los. Ja. Um, het hoogseizoen uh, ja, was, was voor ons wel echt extreem. Um, en ja, ik denk als we dat terugvertalen, hebben we toch vooral gezien dat zowel heel veel mensen uit Nederland niet op vakantie gingen. Nou ja, waar uh, ja, ga je dan naartoe, als het mooi weer is. Dan ga je naar de kust. En dus we hebben heel veel strandbezoeken uh, gezien. Hele lange dagen, mensen die tot s'avonds laat uh, bleven zitten. Ja. Um, daarnaast hebben we gezien dat uit uh, uh, zeg maar de dicht omliggende landen. Moet je vooral denken aan Duitsland en, en het Oostblok. We hebben toch ook heel veel extra bezoek hebben gezien. Uh, waarbij ook vaak uh, mensen waren, die normaal gesproken naar, uh, ergens naar Spanje, Italië, Griekenland gaan. Uh, mensen die uh, normaal op familiebezoek gaan. En daar zagen we bij dat er heel veel mensen waren die gewoon niet konden zwemmen. En dus dat betekent dat we afgelopen jaar echt een extreem aantal uh, drenkelingen en bijna drenkelingen hebben gehad. En een beetje in perspectief, dat is ruim, ruim drie keer meer dan in de jaren daarvoor. Um, en, en dat is gezien, ja, de aantal weken dat het echt hoogseizoen was, is dat wel echt heel veel. Hoor. En, en uh, om jou eens een beetje in een perspectief te plaatsen. Hoeveel drenkelingen uh, zijn dat dan normaal gesproken in een jaar? Hè? Ja, no normaal hebben ja. we, um, en, en, en eigenlijk is dat weer in, in, in een paar graden verdelen. We, we, we, we doen preventief werk de hele dag. Hè. Dus we waarschuwen mensen ja. om te proberen te voorkomen dat ze in de problemen raken. Maar dat zijn er echt duizenden. Dat wordt ook niet echt geregistreerd. Hè. Dat zijn niet... ...bootjes en auto's die de hele dag langs de kust rijden, ja. ervaren, mensen aanspreken. Maar dan hebben we de mensen die we uh, echt actief naar de kant moeten brengen... ...en die zijn dan nog nou, net niet zo in de problemen dat ze verdrinken... ...maar kunnen ook zelf niet meer terug. Uh, dat zijn uh, in een normaal jaar ja, zo, zo tussen de 30 en 50... ...en dat zijn er dit jaar meer dan 130 geweest... ...die we echt uh, moesten ja. helpen om te voorkomen dat ze echt diep in de problemen kwamen... Ja. Um, en als je dan gaat naar de drenkelingen, dat zijn mensen die, ja, als we ze niet eruit halen, echt een grote kans hebben om te verdrinken en te overlijden. Daar hebben we normaal zo 20, 25, 30 per jaar. En dat zijn er nu bijna 100 geweest. Uh, en die zijn echt, uh, nou ja, soms zelfs letterlijk aan hun haren eruit getrokken en naar de kant gebracht. Oké, okay, nou dat zullen ze dan maar voor lief moeten nemen. Uh, nou ja, precies. Anders... Maar dat, dat is echt ruim drie keer meer dan, uh, dan, dan de andere jaren ook. Ja, vooral met kleine EBO en, en ja. dat soort zaken zien we dat ja we echt uh, net zoveel of ja, meer dan vorig jaar hebben gedaan. Maar in zo'n kleine periode, want het was natuurlijk maar een klein seizoen dit jaar, zoals je al zei. Ja. Is dat een hele intensieve belasting geweest? Dat is heel intensief in een... geweest. Ja. En dat, dat nou ja, de, en jij zei, zei er straks iets over van, oh, uh, uh, uh, belasting voor vrijwilligers. Nou, dat zijn ook echt wel, wel een week of drie, vier geweest dat. Uh, ja, dat je af en toe even tegen elkaar zegt, goh, even, even de koppen bij elkaar, uh, gaat het goed met iedereen? Uh, ja. Want dat is best een belasting. Uh, en, en, en zeker voor de wat jongere lifeguards, maar nog ook voor, voor de ouderen die al wat langer meedraaien. Ja, je maakt dat gelukkig niet elke dag mee. Uh, ja. Maar er waren echt dagen dat we echt uh, van 9 uur s ochtends tot 10, 11 uur s avonds domstop bezig waren met uh, zwemmers uithalen. Gebieden afzetten met vlaggen uh, en dat de druk echt, uh, echt hoog was. Nou, Laten we hopen dat we het komende jaar een wat gespreidere uh, drukte en bezetting ja. hebben. Ja. Uh, en dat we uh, de voorlichting nog verder weten te uh, verbeteren. Want ik merk ook zelf wel uh, dat de mensen die de, als de, de trein uitstromen... geen flauw idee hebben over uh, nee. rode vlaggen, gele vlaggen, andere soort vlaggen... Uh, uh, die, waar ze op moeten letten als ze de zee ingaan, aan, aan de gevaren die er zijn. Ja, nee, dat, dat, blijft, dat ja. blijft en is een, een heel groot aandachtspunt. We hebben wel van de zomer geluk met de gemeente vrij snel... Ook de, de speciale, ik noem ze maar even de corona-tekstkarren, die her en der stonden ook uh, kunnen inzetten ja. om, uh, om waarschuwingen te geven over de zee. Uh, maar het, het informeren van het strandpubliek uh, ja, blijft een, een, een handigspunt, uh, ook wel een hele lastige. We hebben natuurlijk maken met een heel divers publiek. Ja. Um, en, en, en om één voorbeeld te geven, uh, um, maar, ja, waarbij je merkt dat het soms echt lastig is, waar er van de zomer hele mooie gele benners waar het koeienletters ook stond, danger, gevaarlijk, verlieg en ga niet de zeeën. Um, en dan spreek je een moeder aan die ongeveer tegen de ge die gele vlag geleund staat... Ja. naast een afzetlint, terwijl haar kinderen van 6, 7, 8 in het water gaan spelen zijn. En dan vraag je, goh, heeft u die banner gezien? Uh, ja, uh, waarom zijn uw kinderen in het water? Ja, nou ja, ze zijn maar een beetje aan de kant en uh, voor mij zal het wel niet zo gevaarlijk zijn. Ja. En dus dat besef is, is soms wel heel lastig en, en inderdaad um, um, vragen we ons af en af... Ja, wat, wat moeten we nog communiceren om, om het... Uh, ja, om, om dat bij mensen door te laten dringen. Maar ja. dat is zeker iets wat hoog op de, op de lijst staat voor volgend jaar. Oké, okay. nou, ik ben heel erg benieuwd. Uh, laten we hopen dat het volgend jaar uh, goed gaat. Minder drinkingen ja. te redden zijn. En dat we een gespreidere drukte hebben. Dankjewel voor uh, uh, de toelichting, Ernst. En uh, een heel fijn weekend nog. Ja, dankjewel. En jullie nog een, een goede uitzending. Dankjewel. Oké, okay. oi oi. Dag. En dat was Come on, Aileen. Uh, maar het gaat niet om Come on, Eileen. Het gaat om uh, Come on, Jan Belen. Want we hebben aan de, de telefoon, als het goed is, Jan Belen. Ja, goedemorgen, ooit. Goedemorgen, Jan. Dat is lang geleden dat ik jou heb mogen interviewen. Volgens mij wel. Ik denk dat het in uh, 2018 of misschien al 2017 is geweest. Maar uh, een hele tijd niet ge geweest bij Goedemorgen Zandvoort. En uh, altijd leuk om uh, bij jullie uh, te gast te zijn. Ja, en je woont nu uh, op uh, een van de... Uh, nou ja, zeg, de tweede mooiste badplaats van Nederland? Ja, nee, inderdaad. Ik uh, woon sinds 2019 uh, in Den Haag. Uh, heel dicht uh, bij Scheveningen. Uh, en ik werk ook bij een advocatenkantoor uh, echt letterlijk in Scheveningen. Natuurlijk de concurrerende badplaats. Maar ik blijf natuurlijk een zandvoorter in Scheveningen. Dus, uh, en uh, ik ben uh, ik ben het. Uh, ik zie wel prachtige ontwikkelingen in Scheveningen, maar uh, mijn hart ligt natuurlijk nog steeds uh, daar bij jou op, uh, en bij, uh, bij de Zandvoorters in, in Zandvoort. Oké, okay. nou, dat is heel goed om te horen. Uh, anderzijds, ik word wel een beetje jaloers als ik hoor dat er prachtige ontwikkelingen zijn in Scheveningen, want ontwikkelingen in Zandvoort gaan als het gaat om, uh, nou, om vervrijing van ons dorp uh, wel erg langzaam. Ja, nee, ik, ik volg... Nog, ik volg de politiek nog steeds met, met veel belangstelling. Ja. En uh, wat, je, wat je dan ziet is uh, dat de oude gewoontes uh, niet, niet slijten in Zandvoort. En dat iedere mooie ontwikkeling, bijvoorbeeld de entree... Die, uh, nou, ik heb de plannen gezien, ik, ik dacht, jeetje, wat wordt dat wat, wat Wordt dat een mooi project? Wat kunnen we daar een, een, een mooie kwaliteitslag maken? Ja, dat die ontwikkeling iedere keer de nek wordt omgedraaid... bij de minste of geringste weerstand van een aantal omwonenden... En uh, nou, als je kijkt naar Den Haag, dan, dan, dan zit daar wel echt een groot verschil in. Want uh, de hele boulevard op, bij Kijkduin bijvoorbeeld... Is, is, uh, nou, het is echt een fantastisch mooie ontwikkeling wat daar gaande is. Um, en in Scheveningen zelf ook. Maar goed, dat doet niks af aan Zandvoort. Die, uh, dat heeft een eigen tempo, een eigen, een eigen cultuur, een eigen, een eigen dynamiek. En um, nou, ja, misschien is het zoals het nu is ook wel mooi. Maar het zou fijn zijn als we in Zandvoort ook een keer zo'n mooie slag kunnen maken. Ja, Volgens mij... Uh, Probeer bestuur dat, alleen uh, lukt dat nog niet helemaal. Of niet in ieder geval op korte termijn. Ja, nou ja, uh, ik denk dat we ook eens moeten accepteren... dat we het niet iedereen altijd naar de zin kunnen maken. Dus dat uh, je zult compromissen moeten sluiten. Uh, wil je uh, iets, iets voor elkaar krijgen, toch? Nee, eens. Eens. Nee, uh, dat is waar. En uh, we, we hebben ons volksvertegenwoordigers gekozen in een uh, mooie gemeenteraad... Ja. waarin ook uh, mensen uh, de best doen... en denk ik ook echt met de beste bedoelingen om, uh, om er iets moois van te maken... Um, ja, en dan is dan aan de volksvertegenwoordigers om uh, inderdaad uh, uh, te besturen met les en besturen op de inhoud. Um, en uh, nou, ik heb er alle vertrouwen in. En ik hoop dat, uh, nou ja, het is volgens mij nu een visie die is afgeschoten voor de N2, dat dat uh, op korte termijn alsnog uh, door de raad uh, kan worden geaccordeerd. En dat we die mooie ontwikkeling ook in Zandvoort kunnen meemaken. Dat zou ik ook heel erg fijn vinden. Want ik moet altijd zeggen dat ik met... Uh, ik ben op een school voor uh, toerisme... Travel and Hospitality. Uh, en dat ik altijd met Krom meteen... weer uh, uh, moet uh, lezen in de krant... dat we weer eens gekozen zijn... tot de badplaats met de lelijkste boulevard van Nederland. Ja, nee, eens. Eens. Dat moet ik wel zeggen. Um, ja, er zijn natuurlijk ook hele mooie ontwikkelingen gaande nu. Uh, het is, het is, de boulevard kan wellicht een mooie opknalbeurt gebruiken. Maar als we kijken naar de plannen die er zijn... voor. Het plein En dat niet alleen nog maar plannen zijn, maar ook gewoon concreet nu worden, worden doorgezet. Ja. Echt een hele mooie ontwikkeling. Als we kijken naar de Formule 1 die terugkomt. Misschien het Padhuisplein dat wordt ontwikkeld. Er zijn natuurlijk wel hele mooie dingen gaande. Uh, en, uh, maar het, het zou mooi zijn als, als, als Zandvoort die, die, extra, die extra slag kan maken. En, en ook uh, bestuurlijk uh, een consequente lijn kan inzetten zodat, uh, nou ja, tot op projectontwikkelaars. Uh, ik, ik werk als advocaat nu ook voor, voor, uh, voor, voor partijen die, die die ontwikkeling allemaal mogelijk maken. Ja, dan is het echt uh, fnuikend als, als, als het bestuur bij het minst of geringst de keuze alweer intrekt en weer een hele andere koers inzet. Ja, dat, dat, dat, moeten, dat moeten we echt in zand voor het anders gaan doen. Um, en toen ik laat was, hebben we dat geprobeerd. Uh, we hebben mooie stappen in ieder geval in eerste instantie gezet. Maar het is nu taak om, uh, om, die, om die krachtige kansen die er allemaal liggen, om die te gaan verzilveren. Dat ben ik helemaal met je eens. Um, en ik ben natuurlijk ook heel benieuwd, en de luisteraar is vast met mij... wat doet Jan Belen daar allemaal in dat Schevelingen? Waarom zit hij daar? Waarom zit ik daar? Goeie vraag. Ja. Uh, maar ik, ik kom nog steeds vaak in Zandvoort, hoor. Uh, mijn familie woont daar en ja. uh, ik, uh, ik, ik eet graag een patatje bij Frituur ver. Ik uh, slaag graag een balletje bij uh, uh, Michael Lancaster of bij de Junes. Ja. Um, maar uh, nee, de, de, de reden voor mijn vertrek uit Zandvoort is uh, meer uh, werk. Ik heb een hele leuke baan gevonden bij een advocatenkantoor. Vleers uh, van Dijk, de jonge advocaten in, in Scheveningen. Um, en nou ja, het, het gaat zoals het gaat... En de baan daar aangeboden gekregen... en gepakt, die kans. Dat is een prachtige kans. Ja. En ja, dan is het niet praktisch... om iedere dag van Zandvoort naar Den Haag te rijden. Ja, en er komt ook een ander punt bij. Uh, en dat, ja, dat is een, een onderwerp... wat ook aan mijn, uh, aan mijn hart uh, gaat. Is het feit dat betaalbare woning, woningen... in Zandvoort... Ja, dat is gewoon heel schaars. Ik bedoel, als, als starter met een, met een middeninkomen... Uh, is het een, een, een heel moeilijk verhaal... Om, om in Zandvoort... of te gaan huren of te gaan kopen. Ja. Ik heb zelf laatst eens even gekeken op Funda. Nou, daar staan eh, volgens mij twee woningen of drie woningen te koop eh, onder de 260.000 euro. Um, ja, en dat zijn dan soms woningen van, van, van 30 vierkante meter. Terwijl je in Den Haag een, een woning kan huren voor 800 euro per maand. Um, en dan heb je 70 vierkante meter een hartstikke leuke woning. Ja. Dus ik is enerzijds dus, uh, vanwege mijn baan uh, een hele leuke baan in Scheveningen... Uh, maar anderzijds ook gewoon de keiharde noodzaak. omdat uh, in Zandvoort zelf. Uh, onvoldoende uh, betaalbare woningbouw uh, uh, te vinden is. Ik, uh, ik begrijp het helemaal. Ik heb er zelf ook uh, last van uh, gehad. Uh, om in Zandvoort de, een fatsoenlijke woning te kunnen vinden. Dat is eigenlijk bijna onmogelijk. Ja, ja, ik heb, ja ik heb, kijk, er zijn natuurlijk altijd mogelijkheden. Je zou in theorie natuurlijk. Uh, voor 1300 euro per maand. ook een appartement kunnen huren. Maar ik bedoel, uh, 1300 euro. Ja. Uh, en dan, een, en dan en een substantieel deel van je netto-inkomen daarin kwijt. Zijn. Ja, kijk, dat is het allemaal niet waard. Uh, maar goed, ik, uh, ik heb er altijd met plezier gewoond... en uh, ik kom nog steeds met, met plezier kom, en bezoek ik ook zo'n um, ja, Alleen, uh, ja, het, het leven speelt zich voor mij nu af in Den Haag... en dat is, een, moet ik eerlijk opkennen, een heel leuk leven. Met uh, de corona is dat natuurlijk even... Nou, dat, uh, dat heeft natuurlijk zijn weerslag erop. Ook ik zit zoveel mogelijk thuis. Ook ik werk zoveel mogelijk thuis... Um, maar Den Haag is ook een fantastisch leuke stad. Het is dit bruist, het, is, het, is een, het, het, het heeft het strand. Het heeft net zoals in Zandvoort de Duinen. Het heeft een, een, een prachtig centrum. Um, hele leuke mensen hier ook. Uh, ook weer een hele eigen cultuur en een hele eigen, eigen, eigen, eigen dynamiek. Nee, maar ik, ik, geniet, hier, uh, ik, ik geniet hier. En, uh, en uh, mijn werk ook als advocaat uh, in, het, in het omgevingsrecht... en het civiele vastgoedgerelateerde recht... Uh, dus uh, ik heb ook nog wat, krijg ik wat mee van, van de politiek, maar dan vanuit een heel ander, uh, van een heel ander uh, uh, ja, perspectief. En uh, ben je uh, daar ter plaatse ook actief in de politiek? Of uh, heb je gezegd, nou, dat laat ik eventjes uh, voor even liggen? Nee, ik ben nog niet, uh, niet actief geworden. Het kriebelt wel, moet ik eerlijk bekennen. Ik, uh, ik, uh, het, het raadswerk is echt, het, het is echt een, een, fantastisch, het is een fantastische eer... Om een om, om gemeenteraadslid te zijn. Omdat je echt een, een, een, een verschil kan maken voor de mensen. Ja. He, voor de inwoners, voor de, voor, de, voor, de, voor, de, voor de ondernemers. En voor de mensen die, die het dorp of de stad bezoeken. Um, maar ik ben zijdelings nog wel betrokken in Zandvoort. Bij, bij het CDA. Ja. Ik, bedoel, uh, ik heb uh, onwijs leuk samengewerkt met Kees Mettes. Een, een, een, een raadslid dat natuurlijk nog steeds actief is. Zeker. Uh, en met wie ik een goede band heb opgebouwd. En uh, ja, zijdelings volg ik het ook nog steeds. Ik heb met Arlan Berg nog geregeld contact, die, die ook natuurlijk een uh, oud-fractiegenoot is. Uh, Patrick Berg spreek ik ook nog wel eens, die, die ook met ver zijn dus raadslidmaatschappen invult. Um, maar ik, ik volg het dus nog steeds van de zijkant. En ja, het kriebelt, het kriebelt, het kriebelt. Uh, maar mijn binding met Den Haag is nog niet zo dat ik denk, ik moet ook die raad in. Uh, dan zou ik liever nog een keer terugkomen in Zandvoort om daar uh, weer, ja. uh, weer mooi werk te verrichten. In plaats van dat ik dat in Den Haag doe. Een goed uh, bestuursnit is uh, vast uh, ook in Den Haag altijd welkom. Uh... Nee, precies. Ja. Nee, inderdaad. Alleen het punt is dat je niet... Ik heb nog niet echt die, die binding met Den Haag dat ik, ja. dat, ik, uh, nou, ja, uh, dat ik in het bestuur daar ook uh, actief wil worden. Maar zeg nooit nooit. Want uh, normaal is het echt een heel leuk, het is heel leuk werk. Het is mooi ja. werk. Het is soms ook zwaar werk. Um, je krijgt soms een rond over je heen als je, als, je, als je je mening geeft. Maar ja, um, nee, ik, ik hou ik het nog even open. Het punt is alleen wel dat met mijn werk kan het soms conflicterende belang opleveren. Hè, omdat wij ook veel tegen of met de, de, de, de, de gemeente Den Haag procederen. Oh, nee, en, en dan ja. kan, dat, kan dat wel elkaar gaan bijten. Um, maar goed, het is, ik, normaal gezegd nooit nooit. Maar ik ben nog wel uh, zijdelings actief maar dan in Zandvoort bij mijn club, uh, bij het CDA. Um, en en uh, ja, iedere keer als ik de, de, de politieke verslagen in de Zandvoortse krant lees... en, en, ik, uh, en ik krijg weer het een en ander mee... dan denk ik, och, ja, daar had ik ook graag gezeten... en had ik ook weer graag mijn, mijn steentje bijgedragen. Nou, dat klinkt heel erg goed. Uh, we zien Jan uh, waarschijnlijk binnenkort wel een keertje bij Frie Ver... om lekker een frietje te eten uh, of ergens anders uh, door het uh, dorp wandelen. Uh, en uh, nou, we houden contact en we zien je graag weer terug. Yes, heel goed Roy. Dankjewel. de beste wensen nog hè. Jij ook en een fijne weekend dan. Yes. Oké. Okay. Hoi hoi. Daar. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go nothing to do with my time I get lonely. So lonely. Fair, fair, fair, fair, fair, fair, fair,